Met het NOS -journaal. De Japanse autofabrikant Mitsubishi gaat de komende maanden intensief op zoek naar een overnamekandidaat voor Netcar in Born. Als een overname niet haalbaar blijkt, dan zal Mitsubishi alle gemaakte afspraken over het sociaal plan voor het personeel van Netcar nakomen. Het heeft de topman van de autofabrikant verzekerd aan minister Verhagen tijdens een overleg in Tokio. Begin deze maand maakte Mitsubishi bekend dat ze eind dit jaar wordt gestopt met de productie van auto's in Borren. Bij Netcar werken 1500 mensen. Daders moeten vaker hun gevangenisstraf helemaal uitzitten voordat ze kunnen beginnen aan hun reïntegratie in de samenleving. Dat zegt staatssecretaris Steven van Justitie in de Telegraaf. Nu kunnen gedetineerden een paar weken eerder vrijkomen om aan hun reïntegratieprogramma te beginnen. Volgens Steven doet dat soms geen recht aan wat slachtoffers hebben meegemaakt. De opslag van nucleair afval in de Belgische Dessel, vlak over de grens bij Eindhoven, moet beter. Dat zegt het Belgische Agentschap voor Nucleaire Controle. De Agentschap hield een maand geleden een inspectie bij het nucleaire verwerkingsbedrijf Proces. Gebouwen zouden niet altijd veilig genoeg zijn voor opslag van nucleair afval en ook schort het aan brandveiligheid. In oktober vorig jaar raakten drie mensen bij Proces radioactief besmet. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn schoten gelost bij protesten tegen de verbranding van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Volgens ooggetuigen is er op een groep betogers geschoten en zijn er verschillende gewonden. Dit is de tweede dag van protesten nadat er op de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram, Korans en andere heilige geschriften waren gevonden op een berg afval. De Verenigde Staten hebben excuses aangeboden. Het RIVM maakt zich zorgen over de zoutconsumptie van Nederlanders. 85% eet te veel zout, zegt het RIVM. Vooral mannen zitten met bijna 10 gram zout per dag, ver boven de richtlijn van 6 gram. Volgens het instituut lopen mensen die te veel zout eten een verhoogd risico op ernstige ziekten en vroegtijdig overlijden. Vooral in brood, vleesproducten en kaas zit relatief veel zout. Het weer bewolkt, maar het blijft wel droog, bij een graad of negen. Vanavond regen, het gaat dan ook flink waaien. Morgen opnieuw bewolkt en overwegend droog, het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het, RMS. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen knooppunt Rotterdamplein en knooppunt Raasdorp 4 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schellingbouden en Oud-Zuid 11. Door een kapotte vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag na een ongeluk. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht Centrum, 4 kilometer. Voor politieonderzoek is de afrit Dordrecht Centrum dicht. De A27 van Gorkem naar Almere. Tussen Houten en Utrecht Noord, 8 kilometer. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. Tot zover de verkiezing van...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 to start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 is mine.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 Het hart en verwacht zich verschuilt voor de werkelijkheid Wat is jouw hart?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 Zie ik ze graag.